Uur. Dit is door al Meegens met het NOS Journaal. De Britse premierschap van de EU. Gisteren sloten de EU-leiders een akkoord... waarmee ze hopen te voorkomen dat Groot-Brittannië uit de EU stapt. Dat akkoord staat onder meer dat de Britten een speciale status krijgen binnen Europa. Zelf gaat Cameron nu voluit campagne voeren om zijn land binnen de EU te houden. In Groot-Brittannië wordt gereserveerd gereageerd op het akkoord. UKIP-leider Farage zei gisteravond meteen al dat het weinig voorstelt er zijn zelfs ministers die het resultaat ook te mager vinden. Sinds vanochtend vroeg staan er lange files op de Franse en Duitse wegen... naar de wintersportgebieden. De Franse verkeersdienst rekent op een zwarte zaterdag... omdat ook veel Fransen vakantie hebben gekregen. Voor zeven uur vanochtend stonden er al lange files op de A43... tussen Lyon en de Franse Alpen. Ook op de Duitse wegen is het al sinds vanochtend vroeg druk. Tussen München en de Oostenrijkse Alpen... lopen automobilisten zeker een uur vertraging op door lange files.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 Op de Fiji-eilanden bereiden de bewoners zich voor op een orkaan... die trekt de komende 24 uur over de eilandengroep in de Grote Oceaan. De meeste vluchten zijn geschrapt en iedereen moet binnenblijven. De premier van de Fiji-eilanden is bang dat niet iedereen de dreiging serieus neemt... maar hij zegt dat de regering goed is voorbereid op een crisis. Het weer, het blijft bewolkt. Vanochtend is het even droog. Vanmiddag en vanavond gaat het vanuit het westen opnieuw regenen. Bij een graad of 10. Ook morgen bewolkt en regenachtig. En verder blijft het flink waaien.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 Also on the faces of people going by, I see friends shaking. It. Wat een ik Ja. Jij hebt ja. ja ik niet, ik heb niks met geld. De tweede deel van Goedemorgen Zandvoort live vanuit Hotel Hoogland op deze zaterdag de 20 februari. We gaan beginnen met deel 2 van ons programma en dat betekent dat tegenover ons zit Gert-Jan Buijs. Hartelijk welkom. Goedemorgen allemaal. Dit houdt van Zandvoort, onder welkom. andere van financiën in de portefeuille. Nou, ja. dat is natuurlijk altijd een uh, leuk item om over te praten. Zeker. Ja, dat, ja uh, nou ja, ik zei net uh, geld. Ik heb, ja, ik heb er niet zoveel verstand van en ik heb er niks mee. Maar jullie mogen best over geld praten. Ja, maar, maar geld is wel heel belangrijk om te hebben. Als je ah, geen geld hebt, heb je toch een probleem. Nee, ja, precies. Ja. ja, het is gewoon een smeermiddel. Het ja. ja. is een smeermiddel om heel veel mee te doen. Het is een, een ruilmiddel. Middel, hè? Vroeger een hadden we andere middel. ruilmiddelen, maar tegenwoordig hebben we geld en wij hebben euro's. En... Ja. Het is ja. geen doel, ja. maar het is maar het helemaal geen doel. Net nee. een het is een middel. En ja, dan zijn we het daarover eens. Ja, dat is duidelijk. Uh, er speelt van alles in Zandvoort natuurlijk. Hè. Financiën is altijd een lastig item. Uh, we hebben een aantal weken geleden gehad over de, de beweging om Zandvoorts ambtenaren naar Arnhem te gaan, laten gaan. Uh, heeft te maken met besparingen. Hoe staat Zandvoort er nu financieel voor? Om eens even algemeen te beginnen. Ja, Zandvoort, ja, ja. Uh, toen uh, dit college aantrad, uh, zat Zandvoort in een wat, wat, wat lastige positie. Het uh, uh, meerjarenperspectief, dus de, de, de toekomst inkijkend, die was eigenlijk niet sluitend en ook niet helemaal in evenwicht. Okay. En daarnaast waren er een, een aantal bezuinigingen doorgevoerd in die begroting. En dat was, dat was onder andere het behoud van het gebouwde krocht, behoud van het mu museum, dat, dat was wegbezuinigd. En er waren bijvoorbeeld rond de Ghette-Bagmaver, er waren geen voorzieningen voor getroffen. Dus er zat nog meer achter. Nou, dus dat was er wel even, even mee aan de gang gaan, maar door, ja, door daar op een bepaalde wijze naar te kijken en mee om te gaan is het beeld op dit moment eigenlijk zeer positief te noemen. Ja. Het is meerjarig is de begroting sluitend. Er zit zelfs er zit nog ruimte in. Ook het meerjarig perspectief. Wat je ziet als je meerjarig perspectieven maakt... dan zie je vaak, als je vier jaar vooruit gaat... dat het eerste jaar dan sluitend is. Of het lopende jaar dan weer ietsje plus. En dan wordt het steeds meer plus. Hè? Omdat je in de toekomst kijkt en ja, niet allerlei dingen wegneemt. Nou, een beetje wishful thinking krijg je. Ja, overleven. dat zit altijd in een begroting, maar... Wij kunnen nu wel constateren dat als het beleid blijft zoals het nu is... dat dat ook op de wat kortere termijnen gaat plaatsvinden. Dus ook voor 2016 verwachten wij dat, dat er nog ruimte is in die begroting. Dus normaal in het lopende jaar wil je dat al zo kwijt. Heel vaak dan komt het weer net uit. Aan de andere kant zie je in Zandvoort dat al drie jaar lang... komende jaar verwachten wij dat ook de rekening positief is. Dus... Wat ik altijd zeg van, goh, maar hoe komt het dan dat hij steeds positief is? Geven we het geld dan wel goed in evenwicht uit? Dus dat is wel van belang. Want ik vind dat je ook niet moet gaan potten. Want ja. er is zat te doen in Zandvoort. Nou, en dat beeld is gewoon heel positief op dit moment. Oh, we, begonnen, sorry, we begonnen over de, de, de Krocht. In Krocht. Ja, precies. Het Ze zegt van, nu is de boel positief. Zijn die bezuinigingen weggehaald dan? Ja, die bezuinigingen zijn eruit gehaald. Dat is toen al in het eerste jaar... Jaren gebeurd. Uh -huh. Dus de bezuiniging van het gebouw, de Krocht, is eruit gehaald. Dat was niet zo'n groot bedrag, maar het is wel het gevoel van gaan we het gebouw verkopen of blijft het zoals het is. Ja, dat is eruit gehaald. Het museum is er ook uitgehaald. Dus, dus dat is allemaal continu. Ja, en, en voor, de, voor de voor de mavo is uh, vrij snel 800.000 euro gereserveerd. En er ligt nu zelfs een voorstel om uh, nog 500.000 euro erbij te doen. En daar is ook dus gewoon structureel dekking voor. Ja, precies. Okay. Dus dat, dus, dus ja, dat, dat, is is al, dat zijn allemaal voor. positieve dingen. En dan nog zijn er in jaarperspectief is er ruimte en dat is goed. Zo is er uh, nu uh, voor het komend jaar gaan we toch ondanks de ambtelijke samenwerking zien we dat we gewoon omdat we ons ambitieniveau toch wat omhoog willen krijgen dat we extra investeren in de ambtelijke organisatie. Dat uh, is uh, voor twee jaar 180.000 euro, dus extra aantrekken. Ja, wat er is zwaar daarbij, bezuinigd. Dat moet ik me daarbij voorstellen. Dat, dat wij dus uh, mensen posities gaan invullen die we nu bijvoorbeeld inhuurden en extra inhuur doen. Om gewoon te proberen een aantal zaken van de grond te krijgen. Er lopen hier projecten uh, die gewoon ingevuld moeten worden. En er is zoveel bezuinigd dat we eigenlijk met eigenlijk te weinig mensen, dat zijn we achtergekomen. Kijk, als je hier twee jaar bijna zit als wethouder dan krijg je ook Goed inzicht in de bedrijfsvoering. En dan zie je gewoon dat je daarop in moet grijpen. En omdat wij ons ambitieniveau willen opvoeren. stellen wij nu aan de Raad voor. voor de komende twee jaar. dat bedrag extra ter beschikking te stellen. Nou, dat, dat, daar is ook in die begroting. ook weer in dat meerjarenperspectief. is daar ook ruimte voor. Dus we kunnen dat ook gewoon waarmaken. om dat te doen. Dus, en ja, dat dus is mensen goed. die eerst ingehuurd werden. ergens voor een klus. een externe inhuring. worden nu ingevuld waarschijnlijk. door. Wel vaste medewerkers. Ja, kijk, kijk we, we hadden, elk jaar hadden wij dan ook aan het eind van het jaar, omdat we moesten bezuinigen, blijft er dan ook weer geld over. Maar je moet evenwicht zoeken, ook in je diensten en je producten. Dus je kan wel blijven bezuinigen, maar uiteindelijk zie je dan, en dat, dat zag je ook op het laatst, dan gebeurt er te weinig. Dus, dus maar als je dan als nieuwe college daar komt, dan maak je eerst pas op de plaats. Ga je kijken hoe het is. Je ziet dat je in moet lopen. Nou, dat is de afgelopen twee jaar gebeurd. Dat kan je ook aan de financiële de solvabiliteit, de deparatie. nou Dat is allemaal, allemaal getallen. Kan je dat allemaal zien? nou Dat is nu weer op orde. We hebben ook de afgelopen twee jaar niet hoeven te lenen. Geen, geen euro hoeven te lenen. Nou, dat, dat is op zich goed. Dan zie je ook dat die nette schuld die gaat naar beneden. Het voordeel van Zandvoort, dat heb ik al eerder geroepen... is dat wij dat geld niet harder gestoken is... om onze organisatie op peil te houden. Maar vooral in stenen. We hebben natuurlijk scholen gebouwd. We hebben een parkeergarage gebouwd. Dus het is... Het is wel geïnvesteerd vermogen, wat er eigenlijk is. Dus wat dat betreft, denk ik dat Sander dat niet slecht heeft gedaan. Ja, ik heb een persbericht gelezen over een proef met tijdelijke maatregelen aan de boulevard. Ja? Om, om daar, zeg maar, even populair gezegd om het wat op te leuken. Hè? Om daar wat meer sfeer in te brengen met palmbomen, extra duinen en zo. Dat kost natuurlijk dan ook extra ja. geld. Ja, nou dat hadden wij dus al vrij snel vorig jaar bij de begroting hebben wij daar structureel elk jaar 50.000 euro voor vrijgemaakt in de begroting. Omdat we zeggen, van goh, we gaan een aantal grote projecten doen. Daar zijn we mee bezig. En, maar we willen al laten zien dat we verder moeten. En dat de open, wij vinden dat de openbare ruimte en hoe die eruit ziet... de uitstraling van Zandvoort vinden wij van groot belang. Dus wij zeggen, van, nou, dan gaan we daar alvast 50.000 euro structureel in de begroting opnemen... om dit soort initiatieven te doen. En wat we dan vervolgens ook van uitgaan, dat ook... Ondernemers daarin meegaan. En dat zie je ook bij ja. de entrezantwoord. Bij de entrezantwoord hebben we dat opgeknapt. Daar zit een ondernemer, die met, met die fietsen zit daar. En die, die, die investeert mee. En die, die zegt nu van, goh, kan ik in de zomer daar niet wat leuke activiteiten doen? En dat ja. is dus de bedoeling. Ja, maar dat wij als vliegwiel, ja. wij stimuleren. Ja. En uiteindelijk, en dat is ook de, wat het college wil, samen met burgers, maar ook met ondernemers dingen ontwikkelen. Ja. En een van die uh, lastige punten in de uitstraling van de boulevard van Zandvoort... is dat die kolos van de, de Dolphirama, wat daar ja. al 25 jaar staat, ja, en, nou, daar, dat ongebruikt. Zit, ja, dat he? klopt. Nou, daar is dus nu een, uh, een, een bouwenvelop voor gemaakt, wat we daar willen. Ja? Daar is een strategie voor vastgesteld. Dat is nog wel uh, vertrouwelijk geheim door het college vastgesteld. En wij gaan dus nu eerder in gesprek ook met, met de ondernemers die daar zijn... en de eigenaren, om dat verder aan te pakken. Maar ja. daar, lig, op, daar liggen dus al plannen voor. En nou, dus daar gaan we ook in gesprek. En eigenlijk het voorbeeld hoe wij dat als college doen... is eigenlijk de Watertorenplein. Maar in, in, kun je, mag ik nog even ja. heel terug? Kun je nog even uitleggen wat een bouwenvelop bouw, is? Een bouwenvelop is een, uh, eigenlijk een soort van volumestudie volume van, van het gebied. Wat daar wel en niet kan. Zodat je je bestemmingsplan kan vullen met de bouwvolumes die er zijn. Dat noemen ze een, een bouwenvelop. En dat doe je met? Dat, dat wordt stedenbouwkundig voorbereid... Helemaal. Dan wordt gekeken naar wat mag er wel en niet in de bestemming. Hoe hoog mag iets, hoe groot mag iets. En dat, dat wordt dan schetsmatig. En met tekeningen wordt dat voorbereid. Want dan heb je een, een uitgangspunt. Heb je een soort stramien. Ja, een waarbinnen... stramien waarbinnen je moet kunnen werken. En daar, daar, daar geldt, en er zijn ook tekeningen van vanuit de entree, dat uh, waar de zwembad stond, daar kan een stuk bebouwing komen. Het maar daar kan ook bebouwing komen. Ja? Dus dat, dat wordt aangegeven. Het plein wordt verder vrijgemaakt. Nou, het parkeerdek. Bij de bouwspallers Daar kan je één of twee lagen misschien. Nou, dat wordt allemaal aangegeven. Wat en wel en niet mogelijk is. Dat Dolphirama, Rama. Is dat nu toch van een eigenaar? Ja. Dus... Dat betekent dat jullie daar dus ook uh, iets mee willen. Ja daar gaan we over in gesprek. Over wat we daar willen. Het zijn natuurlijk al fantastisch. Ja, kijk op zich. Je ziet het nu al liggen, hè? De, de, je ziet eigenlijk als je het station uitkomt... Nou dan gaan we dat plein verder opknappen, dat hopen we in het najaar te kunnen gaan doen. Zijn we met de NS over in gesprek, dat zijn geen makkelijke gesprekken met dat soort partijen. Vervolgens krijg je de koperparcel. en dan kan je eigenlijk de keuze maken richting strand te lopen... of door de, de nieuwe entree te lopen. Nou, dat is natuurlijk een ideale punt waar je wat kan. Ook het Venema plein, ja, daar heb ik wel beelden bij van eigenlijk als je daar iets, iets moois maakt... Het mooiste zit je daar op het zuiden hoor. Als je zo langs die, die kant aan zit. Ja. Dus wat dat betreft ja. moet je daar wat van maken. En, en het, daar heeft kansen. Potentie, het heeft echt potentie. Ja. Het verzand wordt van belang dat dat er uh, goed uitkomt te zien. Ja. Hè? Want dan... En door, ja, door de subsidie van de provincie kunnen wij ook nu ook wij stimuleren. En, en, en proberen vaart in te zetten. Maar er zijn wel processen die tijd kosten. Ja. Maar daar zijn we volop mee bezig. Ja, je hebt natuurlijk heel veel te maken met de eigenaars. Die van ja, alles nog ja, ja, ja, ja, precies. Ja, ja. Eigenaars. En wij hebben ook met erfpachten discussies te maken. Die heel ingewikkeld ja. zijn. Dus maar nou zo. even over naar de Watertoren. Want ja. dat wilde je net. Nou even het Watertorenplein. Ja, Badverantwoord. Heb ik een heel mooi plan gezien. Ja, te zien. ja, nou ja wat, wat wij gedaan hebben. Kijk, ook dit, dit soort pro projecten liggen heel lang stil. Die zijn hernieuwd opgepakt. Een half jaar geleden. En vervolgens, wat ik hier dus nu zie, dat, dat, en daar werkt de economie natuurlijk ook aan mee. Dat er gewoon drie partijen zijn die, die heel uh, innovatief die daar wat in zien. Ja. Wat in zien. Dus, en dus, dus eigenlijk wat jarenlang niet van de grond komt, leidt nu zelfs, ik noem het bijna tot concurrentie. Ja. Om iets moois te krijgen. Nou, dat is, dat is precies ja. wat we willen. En daar heeft natuurlijk ook het college aan gewerkt om die partijen bij elkaar te krijgen. Ja. En zo zijn we dus nu ook bezig met het, bad, met het badhuisplein. Zijn we ook aan het kijken van wat willen wij nu? creatief denken. Wat willen we met die openbare ruimte? Ja. Hoe willen we dat eruit zien? Zelf ben ik altijd voorstander van de, van de oude strandweg geweest, weer terug. Ja, dat kon allemaal niet, want er moest hoog gebouwd worden. Ja, ik, dus we zijn toch weer aan het kijken. En we hebben wat dat betreft echt een heel creatief college ook, met, met Lisbeth Jalk en Gerard Kuips en ondergetekende. Wij, wij vinden dat ook leuk om te doen en om naar ja. te kijken. En daar zijn dus nu echt binnen, ik verwacht binnen nu en een half jaar, komen daar denk ik wel nieuwe initiatieven uit. En die, dat Watertorenplein, hè? Dat ja. is, um, ik heb, als ik het goed begrepen heb, zo niet, dan moet je me maar even corrigeren. Alle partijen hebben een eigen initiatief getoond door te zeggen, wij gaan uh, de burgers eens even uitleggen wat wij gaan doen. Hè? Dus een, een soort meedenken o. en zo. Maar um, de uitnodiging bijvoorbeeld voor komende maandag van een van de partijen hier is het, is het informeren. Maar wij hebben als burger toch helemaal geen beslissingsrecht, geen beslissingsbevoegdheid. Nee, dit, dit, dit zijn initiatieven van, van de ondernemers. Ja. Er komt een plan naar de gemeenteraad uh, waarin er is een nulmeting heeft plaats gevonden. Dus het college heeft wel degelijk gekeken. Er komt een voorstel naar de gemeenteraad. En daar zit ook een, een heel procesplan bij. En er komen dus vanuit de gemeente georganiseerd nog wel... ...inspraaksessies, participatiesessies... Maar... Waarin, ...waarin we ook vragen... ...aan de omwonenden ene kant... ...maar ook aan de burger... ...van wat vindt u ervan? Nee. Daarnaast is het nu eigenlijk aan de, de initiatiefnemers zelf... ...die dingen proberen neer te zetten... ...en, en, en mensen... Mee te krijgen ja, dat, in een idee van. En dat is eigenlijk heel voor Zandvoort. hè. Maar dat ja, uh, het vanuit ja, eigen initiatief ontstaat. Ja. Nee, is dat eigenlijk hartstikke ik. mooi. Ja, ik heb die drie plannen wat beter bekeken, wat langer bekeken. Maar het laatste plan, Bad Zandvoort, hè, waar dan morgen die uh, informatiesessie ja, dus informatie ja. over is. Dat ziet er echt heel goed uit. Er ja. is goed over nagedacht. Ja. En natuurlijk zijn er mensen die het er niet mee eens zijn, omdat er toch gebouwd gaat worden. Maar ja, als je kijkt naar de hoogte van de huizen die nu in de boulevard staan... waar de men ook tegenaan kijkt... Ja, dan, dan is zo'n plan best wel realistisch. Ja. En maar... de watertoren ja, de, staan. Ja, ja. En dat zit in al, eigenlijk in alle drie de plannen. Ik, ja. ik vind dat ze alle drie gewoon hartstikke hun best hebben gedaan. Ja, zonder meer. Maar, Om, maar wat, wat is de waarde van het feit dat de burger een inspraak krijgt... jullie zijn op een gegeven moment een stap verder en zeggen... oké, okay, nu we, komen we erin... Uh, inspraakrondes of zijn het gewoon alleen nee, er worden er komen, maar? Er komen, nee, er komen gewoon de participatiesessies waarbij duidelijk wordt gezegd van dit is het plan. Wat vinden jullie ervan? Uh, en, en gewoon ophalen. Gewoon vragen wat u ervan vindt en niet zeggen van u bepaalt. Uiteindelijk bepaalt nee. de, de gemeente raad bepaalt, want ja. er zitten beslissingen aan vast. Het gaat over het gaat natuurlijk altijd van wat vind je mooi. Dat is, dat is su vrij subjectief. Maar het gaat over uh, wat wil je er? Uh, wat, en wat levert het op? Wat, het op? Voor wat de gebeurt gemeenschap? er met parkeren? Ja. En, en wat zijn de consequenties voor bestemmingsplannen enzovoort? Ja. Nou, dat, dat hebben we wij bij als college is dat wel al uitgezocht. Dus er is een nulmeting heeft er plaatsgevinden. Er ligt een ambtelijk advies onder wat dan ook openbaar wordt. Nou En dan, dan kan iedereen er eigenlijk op schieten. En dat ambtelijk advies wat openbaar uh, komt... dat, dat uh, geeft een feit aan van onze voorkeur gaat uit... Ja, naar een, plan 1 of 2 of 3, maakt niet of, uit. Of aan, naar die en die plannen en let daar en daar en daar en daar op. En ja. bij dat ene plan heb je dit voordeel en bij het andere plan heb je dat voordeel. Zodat... En dan mogen de burgers komen en die kunnen zeggen... ja, maar, en hoe zit dat? En dan worden ja, nog goed. vragen beantwoord. Ja, en maar, naar aanleiding maar, van de opmerkingen van de burgers... geven jullie er een klap op. Uh, dan, dan zegt het college beslist altijd zelfstandig. Hè. Die zegt van, goh, wij, wij gaan een raadsvoorstel indienen... en kiezen voor plan 1, 2 of 3. En met, met die en die consequenties. Dat, en dat leggen wij dan weer voor aan de gemeenteraad. Ja... En nee, maar die maar en inspraakavonden zijn gewoon om te horen van hoe er over gedacht wordt. En daar nee, participatieavonden. Particip ja, ja, ja nee, het, geen inspraak. Nou he? ja, dat wordt inspraak. Nee, want de inspraak zit vaak gekoppeld <laughs> ja, aan de wettelijke nee. procedure. Die zijn om op te halen hoe de burgers erover denken. Nou, dat is op zich heel goed. Vroeger werd het gewoon gebouwd als er een vergunning was. Maar ik gaan me altijd naar ja. een stukje muziek. En dan komen we straks even na de muziek nog even terug. Drinken we even een glaasje en dan zijn we zo terug... Ga naar helemaal van fijn als het goed is. Er waren mooie baby's bij, maar niet zo lief als jij. Anne van al dat wit en zoveel.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 Voor de boeg maak je een zorg, daarvoor is het nog te vroeg. We zijn weer terug in het Hotel Hoogland voor deel 2 gesprek met Gertjan Bluis, de wethouder van Zandvoort. Onder andere over financiën. We hadden het over financiën. Ineens kwam de Blauwe Tram ja, daarvoor. En dit is een plan om dat te verbouwen. Althans, een deel daarvan. Ja. En, en, en wat behelst dat plan? Wat gaat het kosten? Nou, wat het gaat kosten: we hebben 100.000 euro bij de gemeenteraad gekregen om die veranderingen aan te brengen. Ja. En de bedoeling is dat die Blauwe Tram gewoon weer gaat functioneren. Net zo eigenlijk als gebouw als we pluspunt in, uh, in Nieuw-Noord hebben. Dus, maar het was allemaal heel ingewikkeld. Want zoals u weet is boven is, is dan eigenlijk de grote ruimte. Nou, dat is moeilijk bereikbaar ouderen. Het, het is niet naast de lounge hè, waar je een, een drankje kan doen. Dus ik ben in een onderhandeling gegaan met alle partijen. Daar ben ik een jaar mee bezig geweest. Om uh, eigenlijk met elkaar te komen tot uh, ja, de dingen met elkaar regelen dat het wel kan. Nou, nu is het dus een... Uh, komende week hebben we weer een bijeenkomst met alle partijen bij elkaar. Hm. En dan ligt er een plan waarin uh, de grote ruimte beneden komt. Op een deel van waar het nu de bibliotheek is. Huh? Uh, de, we, in hetzelfde plan wordt de lounge een meer openbare ruimte. Uh, de toegang voor de bibliotheek wordt dan ook daar langs georganiseerd. En we gaan samen met uh, de beheerder, af van hmm. de molen. En, de, en, en, en dan de, de bibliotheek en alle andere partners. Pluspunt, maar ook het project de verbeelding waarin we dus... Uh, arbeidsmatige dagbesteding willen doen, gaan we in gesprek om dat gehele gebeuren, die hele exploitatie, nieuw leven in te blazen. Nou, nou heb ik gehoord fluisteren dat de bibliotheek niet zo erg wil. Nee, de bibliotheek, dat was eerst niet, want ja, er was ondertussen met bepaalde partijen, ze, ja, maar wij vinden dat we beneden moeten en de bibliotheek zegt, ja, wij gaan niet naar boven. Nou, dat wordt dan touwtrekken. Nou, dan heb je een mooie rol als wethouder. Is, is daar nou vooraf goed over nagedacht, over die indeling? Ja, daar is echt goed over nagedacht. En je moet op een gegeven moment ook je zegeningen tellen. Ik ben, ik ben katholiek, maar dat is een <laughs> ander verhaal. Maar dat, dat je het maximale haalbaar... Kijk, de bibliotheek staat nu echt een hele groot stuk van de ruimte af... om dit mogelijk te maken. En, en, en in het vooroverleg wat ik met elkaar heb gehad... heeft iedereen ook gezegd, nou, dan gaan we dit gewoon zo doen. En dan moet je er ook met z'n allen voor gaan. Hoeveel gaat dat kosten? Dat plan. Dat, dat, nou, we hebben 100.000 euro daarvoor uitgetrokken om dus aanpassingen te doen. Want er moeten wat uh, kantoorruimtes gaan, gaan er weg. En, uh, nou, dat, en, en we moeten wanden verplaatsen. Hmm. Ja, en daarna moeten we het ook echt een beetje op gaan leuken. De gemeente is eigenaar van het land, ja, is eigenaar. Dus uiteindelijk bepalen jullie wat er met die ja, ruimte ja. ja, maar dat bepalen we wel. Maar we uh, nou, ja, wil ik, het graag in overleg doen. In overleg. Dan? En ja. uh, oké, okay, uh, het moet er gewoon leuk uitzien. Het, ik, ik vind het gebouw, en sorry uh, dat voor iedereen niet gemaakt heb, maar het ziet er een beetje toch als een... Als je naar binnen komt, denk je het alsof je in een uh, polykliniek binnenkomt. Dat is een ziekenhuis en dat, dat, moet, dat moet er vanaf. Dat, dat ja. is iedereen het wel met me eens. Nou, daar gaan we met z'n ja. allen aan werken. Ja, maar dat bedoel ik dus. Is het vooraf al goed over nagedacht? Ja, nou, vooraf. Dat... heb iedereen zijn best gedaan. Maar uiteindelijk is iedereen in zijn eigen ruimte gaan zitten en ja. gaan functioneren. Maar dat was juist niet de bedoeling. Ja. En, en omdat er steeds meer... Ik ben ook wethouder van zorg, van de WMO en van de jeugd. Dus, en omdat we eigenlijk steeds meer met elkaar moeten delen, mensen moeten langer zelfstandig thuis wonen. Heb ik ook gezegd. Van mij is een van mijn speerpunten als wethouder dat ik over twee jaar kan zeggen: kijk, die blauwe tram, die, die is functioneel. Dat, dat functioneert. Mensen, ouderen die naar het centrum gaan kunnen zeggen: van: goh, één, is het slechte been. Ga jij even een lekker kopje koffie drinken. Daar ga ik boodschapjes doen. Er is dagbesteding. Uh, je kan de kaart, uh, misschien komt er wel een boyard in te staan. Nou, en zo kunnen we dan gewoon zorgen dat het is. Ondertussen heb ik het jeugdhonk, die zat in een uh, café geruimte ergens. Maar daar moesten ze uit. Die zijn er ook uh, geland. En uh, nou zitten er op een avond, al op maandagavond, zitten aan de ene kant zitten de oude mannen van Zandvoort, de Klaafjas. en aan de andere kant zit het jeugdhonk. Nou, dat is precies wat nou de bedoeling is. Nou, dat is ook, mooi. Van de blauwe trend. ook effectief maar, En dan moet je dus, en dat is het leuke eigenlijk als wethouder. Hmm. Dat je dus dat wat anderen dan denken van dat, dat lukt allemaal niet... dan ga je gewoon in gesprek. Ja. En dat, daar, ben je, daar ben je heel veel mee bezig... maar dat vind ik leuk met ja, Dat is 100.000 euro, dat is, een, dat is een klap geld. Ja, dat is een Dat, is, dat zijn penis. Het gebouw functioneert nu ja. niet. Het ja. functioneert gewoon maar niet. Maar vergeleken bij de allereerste bedrag... wat genoemd werd voor 8.000 euro... kan ik mij nog herinneren... kunnen we iets veranderen? Dat was de allereerste, nou, bij het allereerste gemopper of zo. Nou ja, had. sommige mensen zeggen nu nog steeds... dat het voor veel minder kan. Maar ja, oké, okay, ik bedoel... je moet het gewoon in de toekomst zien... Als dat gebouw gaat functioneren... en het is straks, hoop ik dan... doordat het helemaal veranderd is, gaat het bruisen. Een deel van wat Pluspunt doet. En dan komen oudere mensen. En we kunnen daar mensen dagopvang doen. We kunnen mensen van de verbeelding daar helpen. Die, die naar dagbesteding zoeken. Het jeugdhond komt erin. Verenigingen die nu elders zitten... komen ook misschien weer terug. Nou, dan denk ik dat... als je dan 100.000 euro investering... in 20 jaar afschrijft... en als je dan kijkt naar een begroting van 45 miljoen... dan is dat peanuts ja en en en er andere steekt. mensen met andere plannen die worden wel gehoord natuurlijk toch ja die worden gehoord maar goed. daar zijn die gesprekken voor oh, dus okay. ja goed uh, Gertjan we gaan uh, komen tot een afronding ja had je nog iets heel moois te vertellen iets nee nee wat heel mooi nieuws Nee, is nog niet maar beter? waarom gaat het nou beter ook is ook omdat het economisch beter gaat en en ook uh, voor de ondernemers gaat het beter dus de inkomsten in Zandvoort stijgen ook dus het gaat gelijk op dus als je okay. meer inkomsten hebt kan je ook weer meer dingen doen. En dat ja. is wat we eigenlijk met elkaar willen. Dat goed. we voor Zandvoort doen. Voor... We zijn benieuwd ook trouwens aan alle plannen. En we willen het graag over een poosje nog eens horen wat er allemaal gerealiseerd ja, is. Ja, prima. Ja? Ja, Succes goed. in ieder geval. Okay. En bedankt voor het gesprek. Ja, prima. Ja? Okay. Goed, en dat was uh, Robert Crane met Don't be afraid of the dark. En dat zijn we natuurlijk helemaal niet. Tegenover okay. ons Lana Lemmens. Goedemorgen. Geef Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, fijn. Uh, we zeiden het net al, het lustrum van de Kids Adventure Week ja. komt eraan. Jawel. Ongelooflijk, Alweer he? voor de vijfde Alweer keer. Dus, voor de vijfde keer. Daar zijn we ja. ook heel erg blij mee. Ja. Nou is het ook wel, we doen veel themaperioden. We hebben in november de 50-plus dagen. We hebben de Winterwonland Maand. Um, maar dit is toch wel... Um, dit, dit vinden wij zelf ook stiekem altijd wel heel erg leuk. Um, sowieso omdat met kinderen werken vinden we leuk. Voor de kinderen dingen uh, bedenken. Maar onze ervaring is ook wel dat als het iets voor kinderen is... Dan mag het ook vaak wel wat gekker. Het mag het wat kosten. Ja. Daar waar we voor de 50 plus dagen het lastiger vinden om bepaalde dingen te verkopen... Is dit eigenlijk... Uh, ja. ja, maakt het... Tuurlijk moet het wel in verhouding zijn, maar... Maakt het niet uit uh, je als er los. kosten aan verbonden zijn. Ja, ja, mensen vinden het gewoon leuk. En ja, als je je kind uh, of als je niet op vakantie gaat of omdat je zelf moet werken of omdat de vakantie er niet in zit, dan is het natuurlijk wel heel erg leuk dat je. Ja. ...in alle prijscategorieën voor alle portemonnees een week lang uh, vermaak kan. Uh, nou dat is wel mooi. Geef eens is... een voorbeeld. Nou we, we hebben zoals u wellicht weet uh, themadagen. Ja? Dus we hebben alle, alle dagen van de week uh, beginnend op uh, zaterdag 27 februari ja. hebben we een thema gegeven. Zo beginnen we met de stoere zaterdag. Dan wordt ook de week geopend uh, door de kinderburgemeester Ga je van de Molen dit jaar. Uh, maar daar zal ik zo direct misschien wel wat ja. meer over vertellen. Ja. Uh, op Stoere Zaterdag beginnen we bijvoorbeeld. Hebben we een, uh, het Plein van de Helden? Dus daar zijn alle hulpdiensten bij elkaar. Uh, ja, daar kan je gewoon naartoe. Vinden kinderen super gaaf. Kunnen nee. eventjes in een brandweerhoud zitten. Ja, uh, ja, ja. Rennensbrigade, KNRM. Politie, ambulance, uh, Rooikruis, noem het maar op. Onze helden, zoals we ze natuurlijk uh, uh, ja. uh, noemen. Um, en dat kost niks, maar dat vinden ze wel heel erg leuk. Maar bijvoorbeeld ook: er zijn ook steeds meer verenigingen en clubs in Zandvoort die een open dag geven. Zo heeft de scouting een open dag, de voetbal doet een aantal dingen. Want het is meteen een kennismaking met wat jij normaal gesproken ja. Uh, ja, doet. Kinderen kunnen paardrijden. Uh, Oxbord Experience. Misschien kennen jullie allemaal inmiddels de Segway. Maar we hebben ook weer iets nieuws. Dat is het Oxbord. Dat is eigenlijk een Segway zonder... Oh ja, ja, ja, ja. Dat stang, een, om het twee, twee wieltjes en een plankje. Maar eigenlijk dan elektrisch. Wel. Ja, ja, ik vind het ontzettend leuk. Kinderen ook. En uh, nou, Dat kan je op die dag uh, proberen. Ja. Um, en het zeerover doet elke dag wel iets, en net als Centerparks en ook uh, bij de Duinroon, Duinrand, het Pannenkoekhuis, bij de ingang van Amsterdamse Waterlijnduinen, hebben elke dag wel iets, een leuke aanbieding of een, of een actie of een, nou op vieze vrijdag mag je met je handen eten en, ja. uh, en dat soort dingen. Uh, een battle hebben ze bij, op zaterdag, jongens tegen de meiden. Maar we hebben ook in Zandvoort uh, zaterdag de Short Rally uh, Race. En die gaat ook door het centrum. Daar kan je niet actief aan meedoen. Maar het is wel heel erg leuk om eventjes naar te gaan kijken. Ja. Dus dat is weer iets wat het circuit uh, heeft gedaan uh, deze week. Ja, zo heb ik eigenlijk alleen nog maar de zaterdag genoemd. Dat is uh, wel heel wat. En allemaal, dat is al ja. heel wat, ja. En dat is wel heel erg leuk. Uh, je hebt uh, stoere zaterdag, sportieve zondag, maffe maandag. Uh, mooie... Eh... Um, uh, um, Dinsdag uit mijn hoofd, maar nu heb ik, dat moet ik even opzoeken. Maar we hebben eigenlijk overal wel... Iedere we dag heeft een thema. Ja, ja. En, wat, en wat is nou eigenlijk natuurlijk de achterliggende gedachte? Wij proberen daar wat, wat highlights uit te halen. Wij zorgen dat, dat het een overkoepelend iets is. Maar uiteindelijk is het natuurlijk aan de, aan de ondernemers... maar ook aan veel uh, vrijwilligers. De die neemt uh, een groot gedeelte van het programma voor zijn rekening. We proberen eigenlijk op die manier... Uh, een hele week aan te bieden. En wij kunnen dat natuurlijk niet allemaal organiseren. Dat is onze rol ook niet. Maar we proberen er wel één geheel van te maken. En uh, nou, dat, uh, dat gaat aardig goed. En dat lijkt er weer helemaal te lukken dan. Ja, zeker. Ja. Ja, en uh, wat, wat we wel proberen is dat, dat we ook iedereen eventjes bij de VV te laten komen. Daar krijgen ze een stempelkaart. Daar zijn allemaal acties en uh, aanbiedingen op van Zandvoortse ondernemers. Um, maar daar krijgen ze ook nog wat andere leuke gadgets. Uh, ze kunnen bij ons de, speurtocht, de etalagespeurtocht uh, ophalen. Maar ook even het programma bekijken. Wat kan ik nou eigenlijk doen? Waar is er nog wel plek? Waar is er geen plek meer? Ja, en zo heb je eigenlijk uh, een week die voorbij vliegt. Een week die voorbij vliegt. Je hebt een kaart waar je dus uh, terecht kan hè, ja. met je kind. Althans, het kind kan zelf ergens heen gaan. Een stempel uh, krijgen. Ja, ja, nou, het, het zijn twee verschillende dingen. We hebben een programma van activiteiten, workshops, dat soort dingen. Daar hebben wij, dat is op onze website, vvzandvoort.nl te vinden. Maar dat hebben we ook op kantoor liggen. Maar daarnaast hebben we een stempelkaart. En daar staan echt aanbiedingen en acties van een aantal ondernemers. Dus bijvoorbeeld bij Van Vestum krijg je een krentenbol. En uh, je krijgt uh, een schatkisteisje. En je krijg... Dus... Um... Daar zijn echt acties op. Maar de rest, dat is bij nog veel meer plekken zonder de stempelkaart ook te ja, doen. Precies. Ja, precies. Het is wel van belang, begrijp ik, dat je van tevoren inschrijft of je reserveert. Zeker. Uh, er is betaalt, gewoon, want er, sommige dingen kosten ook geld. Ja, er is gewoon een aantal activiteiten uh, waar beperkt plek is. Dus dan kan je wel denken, oh, ik ga er wel kijken. Maar dat is dan zonde. Terwijl als je nu gewoon even de website opduikt en uh, kijkt, naar nou, wat, wat vind ik leuk? Of uh, als uh, papa en mama bekijken, wat vindt mijn kind leuk? Um, dan kan je even inschrijven. Het staat er ook bij hoor. Er staat duidelijk bij wanneer dat nodig is en wanneer dat niet nodig is. En wanneer je gewoon die kant op ja. kan gaan. Um, buiten het feit dat het dan voor ons handig is om te kijken van nou wat, wat is populair en wat is niet populair. Ja. Is het ook gewoon, ja, zondag als je ergens staat terwijl het vol is. We hebben een chocoladeworkshop. Ja, daar is gewoon dat is een beperkt, beperkt aantal plaatsen. Precies. Ja, ja. ja. Um, dus ja, zo werkt het eigenlijk die week. Dat ja, top hoor. Ja, en dat allemaal onder de bezielende leiding van onze kinderburgemeester Gaia. Ja. Ja. Want die kinderburgemeester krijgt ook nog een speciale rol uh, die week. Ja, wij hebben, dat is echt wel iets speciaals. Uh, volgens mij is het ook vrij uniek. Want we hebben vanaf dag 1 dat we dat uh, bedacht hebben. Bij de gemeente gelegd en uh, neergelegd. En de gemeente was daar ook heel enthousiast over. Dus die doen daar ook echt in mee. Dus op de vrijdag voorafgaand... Uh, aan, de, aan de Kids Adventure Week wordt de kinderburgemeester officieel geïnstalleerd krijgt ook een echte amsketen die de rest van het jaar ook gewoon in de kluis ligt op het gemeentehuis. <lacht> uh, maar niet dezelfde als de burgemeester? Nee, dat, dat zo zou, dat zou de... heel onhandig <lacht> zijn. Ja. Dat is heel lastig als je dat ja. zijn. Uh. Uh, er, er is namelijk een aantal hele saaie dingen. Daar moet de burgemeester gewoon maar lekker zelf uh, ja. de boel regelen. Maar voor alle leuke dingen hebben we Gaia. Ja. Um, en daar, uh, maar het is wel met echt een... Uh, uh, ja, hoe noem je dat? Um, ja, ketens. Ja, het is, het, het is een keten met echt het... Het uh, <lacht> van ja, precies. Dus echt een medaille eraan, om het zo maar even. Ik weet niet of ik nou het juiste woord gebruik, maar um, die er echt aan hangt. Die ook echt als zij die omdoet, en is op dat moment in functie. Ja, wat leuk. Uh, ja, en zij heeft dus, zij wordt geïnstalleerd op de vrijdag ervoor. Uh, dan op zaterdag uh, doet zij de officiële opening. Overigens doet ze dat bijvoorbeeld met uh, de lokale burgemeester uh, op zaterdag. Maar zo is er in de week ook een aantal dingen waar ze gewoon bij is. Het zij met de, met, met de grote burgemeester. Het zij uh, alleen. alleen ja. En dan gaat ze even kijken hoe het daar gaat. Sommige dingen zal ze openen. Het Helderplein mag zij het, het, uh, de opening doen. Door eventjes het startsignaal te geven. Door alle sirenes aan te zetten. Um, ja, zij heeft uh, een leuk, belangrijke rol. Ze is de baas. Is leuk, de baas ja. Een beetje de baas zijn. Altijd leuk. Het is heel uh, wat. Mm -hmm. Zo te horen. En dat gaat ongetwijfeld weer een enorm succes worden. Ja, de, uh, zonder uh, arrogant te zijn. Uh, tot nu toe uh, is het, is het echt een heel groot succes. Het is ja, gewoon leuk om dit, te zien. Dit ook. Zandvoortse kinderen daar zijn we heel blij mee. Maar we hebben een hele nauwe samenwerking met Centerparks. Niet alleen kunnen de kinderen die niet in Centerparks zitten daar wat ondernemen. Maar zij promoten het ook actief. Bij de ja, kinderen die daar een week op vakantie zijn. Dus die weten dan, nou, we moeten Zandvoort in. Maar we merken ook steeds meer dat er echt kinderen uit de regio speciaal naar Zandvoort komen. We hebben, ja, hebben we al een paar jaar... Hoe vaker je dat doet, hoe meer het bekend ja. wordt. We hebben al een paar jaar een paar, kinderdagverblijven uit Haarlem. Die oh, okay. dan een dag naar Zandvoort komen en hier activiteiten ja, ja. gaan doen. Nou, ja, helemaal wat, wil, ja. wat wil je nog meer? Hè? Als je al een Zandvoort promotie hebt... Dan, ja, dat is, uh, ja. Daar, uiteindelijk hebben we het daar natuurlijk voor bedacht. En, ja. uh, en, ja. en, ja, dat is natuurlijk heel erg mooi dat die kinderen het hier naar hun zin hebben. Maar vaak als kinderen naar hun zin hebben, dan hebben het ouders, ja. Het, ja. De, ja. Ouders ja. de ouders ja. het ook. Die ja, drinken ja. nog ergens lekker een kopje koffie, dus dat is helemaal goed. Ja. Ja. En dat ja. allemaal in onze krokusvakantie, dus 27 februari tot en met 5 maart. Ja, klopt. Dus en alle informatie via het VVV. Of... Ja, of in de winkel, of en dat is nog het allermakkelijkste: www.vvvzandvoort.nl, ja. Daar staat alles. Mocht het niet duidelijk zijn, stuur een mailtje of bel even, of kom langs. En, uh, maar ja. volgens mij wijst uh, het meeste wel voor zich. Nou, okay. ik uh, zou zeggen, heel veel succes weer. Ja, met, uh, en veel kids plezier. Ja, bedankt. Ja. Nou, dat gaat zeker lukken. Dat gaat wel lukken. Oké, okay, okay, fijn weekend. Bedankt Bedankt, hetzelfde. Uh, we gaan terug naar de muziek. need uh -huh. uh -huh. and familiar Great authenticity Run and say you take The rivers be low. That must be my... Het laatste onderwerp van Goedemorgen Zandvoort van deze zaterdagochtend. Tegenover ons Leni Haring, hartelijk welkom. Dankjewel. Alzheimer Café is weer op woensdag 2 maart aanstaande met als thema dementie en levenseinde. Dat zijn ja. twee uh, behoorlijk beladen onderwerpen. Ja, ja. zeker. Zeker ja. op het ogenblik. Zeker op het ogenblik. Hè. Er wordt heel erg veel over ja. gediscussieerd. Ja. Het heeft ook iets te maken met het feit dat er natuurlijk weer een nieuwe documentaire is geweest over uh, uh, levensbeëindigende levens en de kliniek. Merken jullie daar iets van? Uh, Daar merken we zeker veel van. Uh, maar uh, het thema hebben we eigenlijk al een paar jaar op de agenda staan, dus het leeft al jaren. Het is op dit moment heel erg in de belangstelling in de media, maar het is niet zo dat het net nieuw is. Het leeft bij de, bij de mensen waar wij mee te maken krijgen, ook mensen met dementie, leeft het eigenlijk al een aantal jaren. En het is inderdaad een heel moeilijk en beladen thema... Ja. maar wel heel erg belangrijk om daar goed over na te denken. Als je, als je alle gesprekken en discussies erover gehad hebt... dan kom je altijd nog in een juridisch kader. Hè? En ja. dat, dat is toch het moeilijkste. Want dat... dat... Ik denk dat dat in de wetgeving in Nederland heel star geregeld is. Ja. En daar, daar botsen bots jullie dan ook helemaal tegenaan. Hè? Ja, en aan de ene kant is dat natuurlijk heel goed. Want je moet dat eigenlijk juridisch ook heel goed regelen. Hè? Want het betekent eigenlijk, als we het hebben over levensbeëindiging... dan heb je het over euthanasie. En dat betekent ook altijd dat, dat het om vrijwillig gaat. Hè? Mensen moeten zelf aangeven... Nee, dus je moet dat goed regelen. Het gaat om vrijwillig... Uh, besloten uh, uh, daad zeg maar, dat je het leven ja. wil beëindigen en dat betekent ook dat je herhaaldelijk moet aangeven dat je dat ook wil. Ja, dat betekent dus ook dat uh, als dementie geconstateerd wordt bij iemand ja. dat hij in een vroeg stadium dat moet gaan vastleggen Eigenlijk zou dat heel belangrijk zijn. Als mensen dat dus zelf willen. Want het lijkt er nu bijna een beetje op van euthanasie. aangeboden wordt. Ja, alsof het een, uh, uh, uh, uh, vanzelfsprekend zou zijn... dat je als je dementie krijgt... dat je op een gegeven moment denkt van ik wil niet meer. Dat is, dat is natuurlijk niet zo. Heel veel mensen die... Um, het is een hele moeilijke ziekte. Ze lijden er ook vaak aan. Hè? Mensen hebben dat niet, niet altijd in de gaten. Maar dat is zeker wel zo. En een heleboel mensen maken die keus niet. Maar er zijn wel mensen die van tevoren ook duidelijk zeggen... zo wil ik niet eindigen. En die mensen moeten dat zeker bij tijds aangeven, ja. bij de huisarts. Maar ja, dan nog, wie, wie gaat op een gegeven moment het moment bepalen? Hè? Ja. Los van alle ja, morele komt. aspecten. Ja. Wie, wie gaat op een gegeven moment zeggen... Ja, nu ja. is deze mevrouw of meneer dusdanig slecht. Ja. En, en, ja, en, als en dat, dat... moeten mensen eigenlijk altijd zelf aangeven. Dus, dus het is niet zo dat je een bepaalde grens hebt. Hè. Ieder, ieder mens voor zich bepaalt uiteindelijk van... als het zover is, dan wil ik het niet meer. En, um, en dat moet je zelf aangeven. En dat betekent natuurlijk ook niet dat het dan zomaar kan. Het kan echt niet zomaar. Maar wat ik denk ik zo moeilijk vind... in het ook al geef je aan bij beginnende dementie dat er een punt komt waarop je zegt dan wil ik niet meer, prima. Uh, maar het is ook natuurlijk ook typisch zo'n ziekte waar mensen anders gaan denken, dat komt door die ziekte. Ja. Hoe wordt nu bepaald uh, of iemand dan uiteindelijk halverwege wel of niet... Mij lijkt het een ongelooflijk moeilijke. Ja, dat klopt. Dus is een hele moeilijke keuze. En dat betekent ook dat eigenlijk de omgeving niet zomaar kan zeggen: Ja, maar uh, deze manier heeft en je het hebt al het lang gezegd, aangegeven dus het... en nu heb je het gezegd. Er zijn ook duidelijk voorbeelden uit het, uh, uh, het, zeg maar het nabije verleden dat een echtgenoot zei... ja, mijn man heeft dit nooit gewild. Maar als je toen aan die man, meneer vroeg van... Uh, wilt u niet ja, verder leven? Dan keek hij je vreemd aan en dan zei hij... nee, hoor, ik heb hier prima naar mijn zin. Dus ja. dat zijn situaties waarin het ook absoluut niet kan. Nee, omdat er natuurlijk altijd momenten zijn waarop je denkt... ooit zal ik denk ik die beslissing willen nemen. Maar op het moment dat het uh, zover is, denk je daar misschien wel anders over. Dat kan. Zij, mensen met, met Alzheimer, maar ook andere mensen. Dus ja. dat, dat maakt het extra moeilijk. Ja, en dat betekent dat je dus heel goed naar degene zelf moet kijken met dementie... en dat diegene ook aan moet geven. En als het niet altijd meer in woorden kan... dan moet het toch heel duidelijk zijn aan de gezichtsuitdrukking... aan de manier van reageren dat iemand er echt onder leidt. Nou ja, het Want het is dat is wel belangrijk. Als iemand op een gegeven moment zo zwaar dementie heeft... dan kan hij zelf niet meer beslissen. Dan is hij handelingsonbekwaam. Ja. En dan zijn er andere mensen die worden door de rechtbank aangewezen als, als bewindvoerder. Een bewindvoerder kan nooit overuit en dan is die beslissen. Nee. Nee, dat kan Dus het dus, is wel een heel erg lastig, uh, ja, en dat, complex geheel. Dat, dat geven huisartsen ook vaak aan. Hè? Want de huisarts is natuurlijk degene die daar dichtst bij betrokken is... Dat als de huisarts het gevoel heeft dat iemand niet meer dat aan kan geven, ja, dan is eigenlijk dat station ook gepasseerd. Ja, het is al gepasseerd. En dat maakt het vaak moeilijk dat je wil je, als je zelf dementie hebt, wil je toch die mogelijkheid hebben om zelf te bepalen het leven niet meer te willen, zeg maar. Hè? Uh, dat je dat op, op tijd doet, zodat je dat nog zelf aan kan geven. En dat is wel moeilijk. Zijn dit gespreksonderwerpen in het uh, Alzheimer Café? Wordt dit met enige regelmaat aan de orde gesteld? Wij doen, het, uh, uh, wij doen het nu al een paar jaar. En ik moet zeggen, de eerste keer dat uh, we dit thema op de agenda hadden... Zei, dacht ik zelf, nou is dit niet wat zo moeilijk? Is dit niet veel te beladen en te zwaar? Uh, de case managers die we hier toen hadden van Draagnet gaven aan dat het in de praktijk heel veel uh, voorkwam deze vragen. Dat mensen er echt mee worstelden. Toen hebben we gezegd nou we doen het toch een keer. En toen was er een enorm grote belangstelling. We hadden dat toen in het café in Haarlem. En sindsdien, sinds dus, dus zeker een jaar of vijf... doen we dat met enige regelmaat. Soms om het jaar hebben we het thema in Zandvoort en ook in ja. Haarlem. Nou, maar ja. je ziet, ik denk niet alleen bij, bij de Alzheimer, maar ook bij mensen die ongeneeslijk ziek zijn. Ja. Leven dit soort dingen natuurlijk... Heel erg van, ja. van ga ik zelf bepalen, mag ik zelf alsjeblieft yes. bepalen wanneer ja. ik niet meer verder wil leven ja. omdat mijn lijden te, te zwaar is. Ja. Het is toch, ja en zeker ook mensen met, met Alzheimer hebben dat ook. Ja, ja, hebben dat ook en het uh, betekent ook dus dat het niet zomaar kan. Dus dat je herhaaldelijk in overleg met je huisarts dit thema moet bespreken... Ja het moet vastgelegd kunnen worden in, in iemands dossier. Ja, en dan uh, dan moet je dan het is gaan dus brengen. niet zomaar ja. één keer een, een, een verzoek en dat het dan maar later gebeurt. Je moet het herhaaldelijk bespreken en zodat die huisarts ook betrokken is. Want dat is voor huisartsen ook heel belangrijk. Zo'n keus maken van uh, euthanasie, dat doe je echt niet zomaar. Ook niet als huisarts. is ook voor nee, huisartsen nee, nee. een hele zware situatie. Een huisarts moet ook echt ja, een, een, een, een goed gefundeerd dossier hebben ja. en weten dat als het moment daar is dat hij daar zelf ook staan. Hebben jullie ook um, dit soort workshops of, oh ja, of informatiemomenten voor huisartsen? Voor Um, Want ik kan me voorstellen dat zij dat heel erg moeilijk vinden. Of worden zij op een andere manier? Ja, ze hebben ook onderling vaak uh, bijeenkomsten. En uh, ook vanuit natuurlijk uh, de, de Vereniging van Vrijwillige Euthanasie. Uh, uh, er is wel heel veel informatie. En huisartsen praten daar onderling ook over. En iedereen mag natuurlijk zijn eigen keuze maken. Of je uh, uh, zeg maar zo'n verzoek wel of niet wil in. Uh, Vullen. En dat betekent ook dat je op een vroeg tijdstip ook met je huisarts moet praten. Om te kijken van als het zover is, zou u dat dan met mij in willen gaan, dat traject. Want er als... zijn ongetwijfeld huisartsen die zeggen, nou, nou daar voel ik die, die niet zoveel voor. Dat, ja. dat kunnen religieuze overwegingen zijn, dat kunnen andere ethische overwegingen zijn. Dus elke huisarts mag ook zelf zijn keus maken. Maar op het moment dat je weet dat je huisarts daar eh, niet aan zal voldoen. Heb je nog de mogelijkheid om een andere huisarts te kiezen. En huisartsen moeten ook mensen verwijzen naar andere huisartsen. Ik weet niet hoe het juridisch zit, maar mag een, een arts... Hij heeft in de euthanasiewetgeving hij is natuurlijk heel streng opgesteld. Ja. Uh, zit dementie wel onder het ondraaglijk lijden? Ja, ja, ja, dus dat kan wel. Dus dat maar dan, kan moet wel. Het, dan moet het wel op tijd, zodat iemand nog werkelijk uh, uh, aan kan geven... Oh. dat hij dat niet meer wil. En oh, dat betekent dus een huisarts moet zijn uh, patiënten ook kennen en in dat proces zijn meegegaan. En als iemand dat nog wel kan aangeven en ook duidelijk is dat iemand leidt aan zijn ziekte. Ja. En uh, we weten dat dementie natuurlijk een ziekte is die niet, waar iemand niet van beter wordt, die alleen maar erger wordt. Ja, maar het is een heel, heel grillig proces. Hè? Bij de Kom. een loopt het heel anders dan bij de ja. ander. Ja. Ja. En wat natuurlijk ook belangrijk is, dat er op het ogenblik is, zijn de verpleeghuizen natuurlijk vaak een beetje in een negatief daglicht. En mensen zijn soms bang van ja, maar ik wil per se niet opgenomen worden. Kijk, angst voor slechte zorg, dat is nooit een reden voor euthanasie. Nee, nee, nee. Dus daar moeten mensen ook zich goed door laten voorlichten. Dat er ook allerlei andere mogelijkheden zijn uh, Staan, om goede uh, zorg ja. te krijgen. Staan dus dat verpleeg, mag nooit een reden zijn. verpleegartsen hier anders in dan huisartsen. Nee, op zich niet. Ook verpleeghuisartsen eh, kijken er op deze manier naar. Maar er zijn ook grote onderlinge verschillen. Of verpleeghuisartsen of daaraan, en dat zijn tegenwoordig specialist oudergeneeskunde, zoals dat Goed. nu heet. Um, uh, daar gaat het ook bij of iemand nog duidelijk aan kan geven uh, wat zij ja. wil. Maar er is ook wel een grote terughoudendheid. Ja. Omdat verpleeghuisartsen, dus specialist oudergeneeskunde... eigenlijk mensen pas leren kennen in een vergevorderde ja, precies. statie. Ja, ja, ja, ja. Uh, ja. Dus de huisarts is degene die de, uh, iemand het langst ja, kent. Ja. Daarom hebben wij ook in uh, de bijeenkomst van 2 maart in Zandvoort... in uh, het pluspunt hebben wij ook een huisarts uitgenodigd... om met hem te praten over, over deze... In, in het kader van deze discussie. Een huisarts uit Zandvoort? Een Zandvoort? huisarts uit Zandvoort, ah, die paardenkoper... die al komt al. Uh, met ons praten ja. daarover. En ook vertellen hoe hij daarin staat... en uh, hoe ingewikkeld ja, okay. zo'n keuze is... Ja. en wat belangrijk is, wat je van tevoren wel moet regelen. Ja. Dus over dit thema gaan we met... paardenkoper uh, ja, praten wel heel huisarts, nuttig, denk ik. 2 maart, pluspunt? 2 maart in het pluspunt. pluspunt. om ja. De inloop is vanaf kwart over zeven. Om half acht starten we het gesprek. Dan hebben we een interview met uh, meneer Paardenkoper. Okay. En Naar aanleiding daarvan, na een pauze... waarin mensen ook met elkaar kunnen praten... en uh, wat dingen kunnen uitwisselen... gaan oh, we met elkaar in gesprek okay. en uh, in discussie. En dit, dit is voor, een voor uh, mooi, uh, mooi iedereen welkom. Ja. Ja. Ja. En iedereen is welkom. Je, nou, je hoeft je niet van maakt. tevoren af, aan te nee. melden. Je bent gewoon welkom. Je bent altijd welkom. Al... inlopen. Nou, waar, waar nou. Het niet ja, dan, dan, dan gaan wij het hiermee ja. afsluiten. Ja, ja, alleen dat dat bedankt dan dan voor ja, zrekker. dank gedaan. En ik hoop dat mensen zich uitgenodigd voelen om te komen praten hierover. Ja, zeker, zo'n is een okay. mooi onderwerp. We gaan bedanken in het einde van deze uitzending de Techniek van Casper Keurensen. De redactie van Yvonne Roosendaal, Gert van Kuik en de eindredactie van Gerrit Rutte. De, kort, de koffie kregen we vandaag van Gert van Kuik. Presentatie van Henny van der Leden. En uh, Rob, ja, mijn co-presentator. Ja. Hotel Hoogland, natuurlijk bedankt voor de gastvrijheid, koffie, thee en water en dergelijke. En volgende week zijn we er weer met uh, een nieuw programma van Goedemorgen Zandvoort weer live vanuit Hotel Hoogland. Tot dan, prettig weekend. Tot dan.